door Meegens met het NOS-journaal. Een treinkaartje geeft nog geen recht op een zitplaats... dat oordeelt de rechtbank in een zaak tegen de Nederlandse spoorwegen. De rechtszaak werd aangespannen door Consumentenclaim... die namens een groep treinreizigers compensatie eiste. Volgens de rechter geeft een kaartje alleen recht op vervoer... maar staat in de wet niets over hoe dat vervoer moet plaatsvinden. De NS erkent dat het vervelend is om in de trein te moeten staan... maar zegt dat het erbij hoort omdat het steeds drukker wordt in Nederland.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 Ethiopië gaat het vredesverdrag uit 2000 met buurland Eritrea naleven. In dat jaar werd na een bloedig grensconflict een verdrag getekend, maar de twee landen leefden nog altijd op voet van oorlog. Gistermiddag werd de noodtoestand al opgeheven en sommige delen van de economie zijn nu opengesteld voor investeerders. De nieuwe premier Ahmed beloofde al een nieuw politiek begin voor Ethiopië toen hij in april aan de macht kwam. Het weer, het is zonnig en warm bij temperaturen van 21 graden aan zee en 29 in het binnenland. Later vanmiddag ontstaan er stapelwolken, maar het blijft droog. Morgen nog iets warmer, met later op de dag in het zuiden kans op onweer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er wordt geflitst op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij 18,7 en op de A6 Lelystad-Muiden bij 60,8.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Helemaal Turkse liedjes. Een eh, bekende Turk die wij allemaal kennen is natuurlijk Sinterklaas. Die dit jaar, volgend jaar niet meer komt omdat we tegengestemd hebben. Maar eh, Sinterklaas was, zoals u weet, Turk. Die kwam uit. Eh, tenminste, hij is bisschop geweest in Mira. 347 na Christos, dat is de oude Griekse Christos nog. Uh, Christos Panathinaikos was de eerste uh, Christos figuur. Dat was een verhaal van Saulos. Saulos was een epilepticus uit Thessaloniki. <lacht> en daar komt dat verhaal. Bij. Wij zingen die liedjes al jaren fout ook. Hè? Als je weet dat hij uit Turkije kwam. Hij droeg ook geen mijter natuurlijk, Sinterklaas. Sinterklaas had een, uh, een lokaal hoofddeksel. Zo. Sinterklaas was volkomen geïntegreerd, dames en heren. Die zag er zo uit. En die zat ook niet op een, op een schimmel, die zat op een kameel. Natuurlijk van. Flikkerden al die pakjes in de Sahara, hè. Die liedjes zijn dus ook heel anders van. Deze sas is zijn instrument, bijvoorbeeld. De sas van Sinterklaas. En uh, meer al die dingen van. Uh... My There you come on over, there you say you won't You love me like a hurricane, and then you start to freeze I give it to you straight right now, please Cliff Richard was dat. En um, uh, Please Don't Tease. Nou, deze even voor onze luisteraar in New York. Het <laughs> is daar zes uur vroeger, dus hij was vroeg wakker. <laughs> New York, New York! Start spreading the news. You're leaving today. Tell him Frank. I want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 doesn't sleep and find your king of the hill top of the heap your small town blues they're melting away I'm gonna make a brand new start of it you know. You always make it there You make it anywhere It's up to you City that doesn't sleep. I bet Dan een, een aparte uitvoering van uh, dit liedje, New York. Want hij deed het. Uh, Frank Sinatra deed het in dit geval samen met Tony Bennett. Want het was dus eigenlijk een remake. Maar wel een lekkere remake. Uh, en speciaal voor Ron, die op dit moment uh, op zijn. Uh, waarschijnlijk hotelkamer. is een beetje gewoon lekker met ons ligt te luisteren. Nou, het is dus daar 6 uur Goedemor Goedemorgen. Goedemorgen, Ron. Goedemorgen, <laughs> Ron. Ja, uh, dus uh, gezellig <laughs> dat, uh, dat we zoveel weten dat we in ieder geval. Uh, zo'n uh, enkele duizenden kilometers verderop uh, ook beluisterd worden. Dat is wel lekker natuurlijk. Ja, rare gedachte is dat eigenlijk. Hè, ja, dat gek hang. Als je van onze generatie bent, is dat toch heel wat. Dat dus. is heel wat. Maar goed, wij, wij, hebben, dat wij, contact kunnen, zeggen, nou, wij kunnen zeggen ja, dat we ja. luisteraars in New York hebben. <laughs> nu, <Zo>. wel, ja. <laughs> nu, nu wel, ja. Nu wel. Oké. Nou, je mag. Oh, nou, uh, we gaan eens even kijken in de regio... wat er de komende dagen allemaal te doen is. En dan wil ik u meenemen om te beginnen naar het Mosterdzaadje. Want daar is op vrijdag 8 juni om 8 uur uh, jazzmuziek... waarbij de liefhebbers van jazz ruimschoots aan hun trekken gaan komen. De gast in het Mosterdzaadje is het jazz trio Berend van den Berg. In dit concert verleent zangeres Mirjam van Dam haar medewerking... die Ella Fitzgerald in het zonnetje zet... Zij speelde in het theaterstuk Ella en zal tevens over het persoonlijke leven... en werk van deze legendarische jazzzangeres vertellen. Lijkt me dus een behoorlijke interessante en mooie avond. Samen met de bassist Erik Robart en Joost Kesselaar op drums... vormt de pianist, pianist Berend van den Berg al jarenlang een vast trio. En het optreden begint met een paar trio-stukken... en daarna komt Mirjam van Dam meedoen... Zij zal de nummers inleiden en van commentaar voorzien. Het mosterdzaadje is gevestigd in een voormalig kerkje aan de kerkweg 29 te Zandpoort-Noord. Leuk even, is ook even, dat even. ze geen entreeprijs hebben. Ja, Maar uh, u mag achteraf zelf beoordelen wat u het waard vond. Dan een, een leuke happening. Uh, u kunt voor 2,50 euro uh, dinsdag 12 juni naar de stad Schouwburg in Haarlem. Um, dit is namelijk een speciale avond en op Sterkwater gaat deze avond verzorgen. En er zijn twee opties wat op Sterkwater betreft. Of je bent nog onwetend, maar staat open voor een magische theaterbelevenis. En um, die andere optie staat er gewoon niet bij. Raar? Nou ja, of je weet het dus, je kent ze en je wil het nog een keer beleven. Check dit seizoen in bij de nieuwste ongelooflijk grappige en muzikale show van Nederlands beste impro cabaretgroep. Met Hotel heeft Op Sterkwater zichzelf en het genre opnieuw uitgevonden. Steeds staat de lobby van hun hotel in een andere stad en de gastheren luisteren nauwkeurig naar de laatste nieuwtjes, de sores en gebruiken van de plaatselijke bevolking. Zo ontstaat elke avond een volledig nieuw plot vol hilarische intriges en onverwachte wendingen. Ondersteund door een muzikant, interactieve projecties en een magische lift onderzoeken ze hoe gastvrij ze eigenlijk zijn. Hotel is een geïmproviseerde voorstelling die haar gasten onbedaarlijk laat lachen op een reis die ze nooit zullen vergeten. Tijdens deze voorstelling wordt er getest of het personeel en gebouw goed voorbereid is op eventuele calamiteiten. De voorstelling zal dus worden onderbroken voor een ontruimingsoefening waarbij u, waarbij u betrokken wordt... Na deze onder onderbreking ontvangt u een kopje koffie of thee... en kunt u later verder genieten van de voorstelling. De toegangsprijs van 2,50 euro is inclusief drankje en garderobe. Dan op zaterdag 9 juni in de Schouwburg Velsen in Amuiden... Uh, kunt u gaan kijken naar Diederik van Vleuten. Zijn voorstelling heet Nog Nooit vertoond... Het is een beeldreis door familiearchief van de meeste verteller. Diederik van Vleuten maakte drie solovoorstellingen waarin hij zijn familiegeschiedenis tegen het licht hield van de grote geschiedenis: de van Vleutens in Nederlands-Indië, de Eerste Wereldoorlog en Winston Churchill. Het leverde weergaloze theateravonden op: geestig en boeiend, ontroerend en confronterend. De meeste verteller werkt nog aan een boek over zijn familie. Er is nog zoveel niet verteld en vooral nog nooit vertoond. En met een enorme schat aan oude foto's duikt Diederik daarom ook nog eenmaal het theater in. De mooist denkbare afsluiting van zijn historische drieluik. Slechts in enkele theaters te zien, waaronder dus ook het schouw, de Schouwburg Velsen in Amuiden. De prijs van 25 euro is inclusief pauzedrankje en garderobe. Zaterdag 9 juni dus. Moet ik er nog een doen? Doe maar, doe maar. Ja, in het Haarlemmer Theater is vanavond nog om 8 uur... een voorstelling van de examenkandidaten van de Haarlemse Theaterschool. En dat zijn de, is de acteursrichting... Ik ben gisteravond zelf geweest, trouwens. Er waren drie voorstellingen van examenkandidaten. Alle drie totaal verschillend. En uh, ja, het was lachen, het was huilen. Uh, van alles wat en verwonderen. Um, vanavond speelt uh, dus die eindexamenvoorstellingen van het Nova Theater. En de bijna afgestudeerde studenten laten u met trots hun werk zien. En uh, er zijn drie voorstellingen van rond de 20 minuten die worden getoond. Komt dat zien. Kaartjes kosten 8 euro. En uh, ja, een heel eigen programma. Nou mooi. Straks ja. meer. Ja. Jackie De Shannon. Ja. Nou, en onze rand gaat Breakfast in Tiffany's. Ik zocht dat liedje, maar kon hem ze gauw niet vinden. <lacht> uh, <lacht> Oké, okay, maar uh, we gaan weer even naar de cultuur. Laten we dat maar even doen. Je weet maar nooit wat goed voor is. Ja, graag. Want uh, zoals u misschien juist wel aan mij merkte... Uh, ik miste een heel stuk van het berichtje over de NOVA-eindexamenkandidaat. Ik dacht, ik had toch meer te vertellen. En dat bleek net ook toen ik weer even mijn stuk tekst doorliep. Uh, te zien zijn vanavond namelijk in het Haarlemmerhouttheater Theater van de Eindexamenkandidaten een uh, experimenteel fabel. Dat is geïnspireerd op het stuk De Kale Zangeres van Eugène. Uh, dan uh, komt ook in rood. Dat wordt gespeeld door River Heuvelen. Wat zie je met je ogen dicht? Zie je zwart of rood of zie je licht en geluid in beweging? En ten derde wordt er een, een stuk opgevoerd dat heet Groener Gras... En uh, de omschrijving daarvan is dat de buurman een nieuwe grasmaaier heeft. En dat is een voorstelling over twee stellen die het gras groener vinden bij de buren. En wat gebeurt er met jouw geluk als je het laat beïnvloeden door het geluk van een ander? Ook in het Haarlemmerhouttheater op 8, 9 en 10 juni is er een tragi die Lente heet... en daarin ontmoeten Marja en Martin elkaar bij de graven van hun geliefde... Tussen de twee ontstaat een bijzondere relatie. Er is nog een andere vrouw in Martins leven, Stella... en zij is niet van plan om te wijken voor eventuele concurrentie. Als het drietal besluit samen naar een vakantiehuisje te gaan... kunnen ze niet meer om elkaar heen. Lente is een lichtvoetig verhaal over zware onderwerpen. Dood, liefde, bedrog, driehoeksrelaties en geheimen. Dit zorgt voor heel wat komische one-liners en grappige situaties. Een toneelstuk vol humor en ontroering en sprankelend als het voorjaar zelf. De tekst is van Haaien van de Heide, regie door Jaap Vasselst... en de spelers zijn Sandra Bos, Wil Parijs en Yvonne Sipman. En, um, de voorstellingen beginnen elke avond om kwart over acht. De prijs is 12,50 euro en uh, het is ongeplaceerd. Dan even voor de kleintjes wat cultuur. Want in het Theater kun je de voorstelling knuffelverhalen bijwonen. Het is speciaal bedoeld voor de kleintjes van 0 tot 4 jaar. De toegangskaartjes voor kinderen zijn 57 en voor volwassenen ook. Terwijl de kleinsten op schoot zitten... verspint meesterverteller Wijnand Stomp nieuwe knuffelverhalen. Sprookjes voor zijn jonge luisteraars... Neem vooral je favoriete knuffel mee. Want wie weet doet jouw knuffel mee in de nieuwe, nieuwste knuffelverhalen. Kom jij ook naar deze unieke ochtenden waar de nieuwste verhalen worden geboren en oude opnieuw het licht zien? En kom ook lekker meezingen en fantaseren tijdens dit superuitje voor oma, opa met kleinkind of ouders met kinderen natuurlijk. 13 juni. Uh, zal deze ochtend plaatsvinden van 10 uur s ochtends tot een kwart voor elf. In het patronaat uh, komt het uh, slotfeest van de Haarlemse popscène on tour. Zaterdag 9 juni gaat dat plaatsvinden en de entree is 5 euro. Die avond is de slotviering van de Haarlemse popscène on tour... van het seizoen 2017-2018... En voor u spelen zes van de dertien dit seizoen deelnemende Haarlemse startende bands. Zij zijn uitgekozen door de eigenaren van de kroegen waarin ze van oktober tot en met mei, bij maar liefst 136 optredens, meters maakten. Het was een goed derde seizoen. De cafés waren goed gevuld met enthousiast publiek. En de winnaar van de Rob Acta Award, Nemsis, deed mee aan de hps ot. En dat uh, God. Uh, ook voor Operation Hurricane. En uh, die ook op bevrijdingspop stond. De Haarlemse Pop Scene on tour sluit dit seizoen graag met u af. Uh, nou, dat, uh, tot zover ja, even. Dan ja, hebben we straks zandvoorts nog een zandvoorts rondje. hebben ja, we straks ook nog wat. He. Ja, je ja, kan me voorstellen hoor, dat het voor die cafés heel erg succesvol was. Ja? Ja, natuurlijk. Die muzikanten worden niet betaald. Ja, dus uh, je ja, hebt gratis, ja, ja, uh, gratis ja, muziek ja, en uh, ja. nou, zakken vullen, jongens. Leuk. Ja. Ik vind het een beetje respectloos gedoe voor muzikanten, als ik eerlijk ben. Ja, Want, daar had ik het gisteren ook nog met een muzikant over. Die ja. tegenkwam tijdens uh, die eindexamenronde. Want ja, die nog... zegt ook uh, vroeger had je volop werk, maar het wordt je allemaal door die jam sessions... en uh, dit soort dingen allemaal uit handen genomen. Ja, precies. En, ja. en de, de beroepsmuzikanten, de mensen die er van leven moeten... zitten gewoon lekker thuis. En ja. uh, dit, soort, uh, dit soort evenementen... die dus eigenlijk geen, geen moer kosten... Ja. ik vind het eigenlijk niet kunnen. Maar... Uh, nou praat ik natuurlijk als, zelf als muzikant. Maar ik, ja. ik, ik, ben, ik ben ook blij dat ik er niks meer mee te maken heb. Nou, ik snap wat je bedoelt. Het, het, maar het is ook een beetje de trend. Hè? Ik bedoel, vrijwilligers nemen het over van uh, beroepskrachten. Ja. En uh, zo gaat het ook in de muziekwereld. Is, uh, amateurs nemen het over van, uh, van de professionals. Nou, dat ze amateurs zijn, dat vind ik nog niet eens zo erg. Ik bedoel, ja. dat, dat vind ik het punt niet. Maar dat ze onbetaald worden. Ja. Ja. En, en dat ze gewoon gratis daar, daar mogen spelen. Dan mogen ja. ze, ze alle, zes kroegen langs, of weet ik veel. Mm -hmm. En die kroegen, maar lachen Ja, ja. Die, uh, die, uh, dat is geen investering voor nee, ze. Absoluut nee, absoluut niet. Nee. Dus, zo zie je maar weer. Ook al, als muzikant word je in deze maatschappij al niet meer gewaardeerd. Maar ja. goed, oké. Okay, uh, daar gaat het volgende nummer ook een beetje over, hè. Don't call us, we call you. <laughs> ja. En ze bellen nooit terug. I said, don't call us, child, we'll call you I said, you got my number? I said, yeah, I got the you want. Now we'll call you. Woo. You may hear this one sweet voice. us said, Listen, kid, you pay for the call. And hey, when well, you ain't bad but I heard it all. ...met uh, Jerry Cordetta. Don't call us, we call you. Ja, en dan bellen ze niet. Ja, dat, uh, dat soort dingen gebeuren mm. natuurlijk. Het nieuws bij ZFM Zandvoort... ...met Dolly Tempierik... Vanochtend is een 31-jarige man uit Beverwijk aangehouden... in een woning in Zandvoort voor het bezit van drugs. De politie kreeg een melding van een vrouw die onwel was geworden... door het gebruik van GHB. Toen de agenten ter plaatse waren, troffen zij in de woning de vrouw en een man aan. De agenten troffen in de woning een zak met wit poeder aan. De zakpoeder is in beslag genomen... en onderzoek zal uitwijzen of die in beslag genomen zakpoeder drugs is...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 Ellen Verheide haas van de VVD, Gert-Jan Bluis van de CDA en Gerard Kuipers van D66. De kookcursus voor oudere mannen bij Pluspunt is een groot succes. Deze cursus biedt u de kans in zes lessen meer kennis te krijgen over koken en bakken en om anderen te ontmoeten. Bent u man? 60 jaar of ouder en wilt u ook meedoen aan de kookcursus voor mannen? Deze cursus vindt plaats op dinsdag van 4 tot 7 uur en gaat van start op 26 juni bij Pluspunt Vlemingstraat 55. De kosten bedragen 60 euro en dat is inclusief de maaltijd, een drankje en een kopje koffie of thee na. Voor aanmelding of meer informatie kunt u terecht bij het pluspunt Astrid Zoetmulder. En uh, dat tele het telefoonnummer om haar te bereiken is 5719393. Maar u kunt natuurlijk ook bellen naar de receptie van pluspunt. En dat nummer is 023 5740330. Tot zover het regionale nieuws van half twee.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 En dan was dit het weerbericht volgens weerman Rico Schreuder. brandnieuw vol. Ja, zo zie je er ook uit. Ja. Lijkt ineens net of je haar beter zit dan I vorige week. Ja, dat klopt ja. ook wel. Ik ben in de kapper geweest. Oké. Okay. Oh, <laughs> ik dacht dat dat liedje lag. Oh. You make me feel brand new, de Stylistics, toch? Of uh, ben ik... Jazeker. Ja, ja, ja. ja, hoor, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja ik haal ja, ja. die bindjes allemaal niet uit elkaar, hoor. Maar goed. You make me feel, feel, feel brand new van de Stylistics. Hé, hey, Dolly. Ja? Uh, je moet weer even cultuur doen. Oh, is dat zo? Nou, dan hm? haal ik even wat cultuur erbij. Ja, hoort gitterf. Ja, ja, ja. Uh, mocht u nog naar de familietentoonstelling... monsterdieren willen... dan moet u toch haast maken. Want deze is nog maar tot 10 juni. En ja... of het daar allemaal echt is of niet... je mag het zelf zeggen. Want in die fascinerende... wat zeg ik dat raar? In die fascinerende familietentoonstelling... monsterdieren... zie je echte en mythische dieren... naast elkaar... Maar het verschil is niet altijd even duidelijk. Verwonder je over draken, reuze-inktvissen, zeeslangen en sneeuwmannen. Wij zijn altijd al in de ban geweest van fantastische en monsterlijke wezens. En ze hebben vaak spectaculaire, spectaculaire en gekke eigenschappen. Er intuinen is geen schande, want de vergissing is heel snel gemaakt. Want zo dacht bijvoorbeeld ontdekkingsreiziger Marco Polo een eenhoorn te zijn tegengekomen. En in zijn reisverslag noteerde hij teleurgesteld... dat dit edele dier uit de Bijbel er helemaal niet zo fraai uitzag. Eerder als een lelijk monster. En waarschijnlijk ging het daarbij dus om een neushoorn. Monsterdieren is een tentoonstelling voor jong en oud. Bekijk vreemde, opgezette dieren... een zeldzame skalp van de verschrikkelijke sneeuwman... uit de hoogste bergen van de Himalaya... Uh, bewijs in de vorm van voetsporen. bigfoot op bewegend beeld. En in de wilde wouden van Amerika en nieuwsfoto's. Ontdek dus wat echt is en wat niet. En um, dat is in het Tijlers Museum. Tot en met 10 juni nog. Dan gaan we eens kijken. Want in Zandvoort staat er ook heel wat te gebeuren. Het komende weekend, 8 juni. Starten we met um, ja toch wel cultuur hoor. De Theo Hilbers vismaaltijd. En die is op 8 juni van 6 tot 8 uur. En de kosten zijn 14 euro. Nou, wat krijg je daar allemaal voor terug? Je krijgt daar een heerlijke maaltijd voor geserve geserveerd. Die verzorgd zal worden door Kroonvis. En door leden van de folklorevereniging de Wurf worden zij geserveerd. Kijk, daar zit al de cultuur een deel in. Het nostalgische evenement heeft zijn oorsprong gevonden in 1970 en werd door wijlen Theo Hilbers tot 1986 elk jaar op het Gasthuisplein georganiseerd. Uh, zijn zoon Erwin Hilbers heeft het stokje nu voor de zesde keer overgenomen en uh, ze maken er weer een gezellig evenement van. De kaarten zijn te koop bij VVV Zandvoort in de Bakkerstraat. De Bruna op de Grote Krocht. Het Zandvoortsmuseum aan de Svaluweestraat. En het Wapen op het Gasthuisplein. En ik heb ook gehoord dat de wapenzangers acte de pressants gaan geven. Dus het wordt vast en zeker reuze gezellig. Waar het waarschijnlijk ook heel gezellig gaat worden... dat is bij App en Vloed, want zij bestaan vijf jaar. En dat gaan ze vieren op zaterdag 9 juni... En dat gaat een feestelijke dag worden die vanaf een uur of drie zal beginnen. In de middag zal DJ Hitro op het terras draaien. En om zeven uur s'avonds neemt de Swazi Soul Soup Band het over. Um, dan gaan we ook nog naar het strand. Want deze zomer organiseert Let's Party 4 bruisende strandfeesten voor 30-plussers bij de haven van Zandvoort. Kom heerlijk dansen, ontmoeten en genieten in dit prachtige paviljoen. De DJ's draaien een zomerse mix van disco en dance classics... en het feest is van half acht tot tien voor twaalf. En op het eerste strandfeest, 9 juni, draait DJ Joost. De tickets zijn in de voorverkoop te krijgen voor 11 euro... bij www.letsparty.nl en dan is Let's met een Z. En de deurprijs is 14 euro...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 En ook bijna alle winkeliers in Zandvoort doen aan deze jaarmarkten mee. Um, er is ook uh, sprake van, een, uh, er is ook entertainment en fun voor iedereen. Zoals bijvoorbeeld een kinderdraaimolentje. Maar er lopen ook diverse attracties van niveau uh, voor kinderen en volwassenen door het centrum van Zandvoort. Een gezellige dag voor het hele gezin dus. En we zijn er dan nu doorheen. Met de culturele agenda. Nou, dan is dit Snow Patrol. Can you hear me, baby? I've been dancing in this fire for way too long. But I make remember like it. Oh, I like it, cause it's more dangerous than me. There's a siren somewhere, but I'm pretty sure. Something supernatural in your bones Oh, this is love like wildness coursing through you like a truck nodig zijn. We gaan eruit. Euh, dames en heren, we zijn alweer aan de laatste plaat toe. Hè? Het gaat ontzettend snel natuurlijk als je mij nou zin hebt. Voordeel daarvan is dan wel weer dat we de zon in kunnen. Dat is dan weer wel lekker, natuurlijk. <laughs> Zeker. Ja. Maar, weten. Euh, ik ga toch even nog even mijn persoonlijke favoriet van deze week draaien please come back now there goes my mind raising and you are the reason that I'm still breathing I'm hopeless now I'd climb it. my Nummer. het is mijn persoonlijke favoriet van deze week. Een hit tip. Nou, dat heeft nog niet zoveel zin tegenwoordig. Maar uh, dit is wel heel erg mooi hoor. Ilse de Lange samen met Kalem Scott. En het heet You're the Reason. Nou, dat was niet helemaal de bedoeling. Die had ik al klaarstaan. Maar ik had hem even uh, moeten weghalen natuurlijk. Die bewaren we voor morgen. Want anders kunnen we hem niet helemaal draaien. En dat is een best zonde. Het is een nieuwe van Paul Wellen. En die heet Aspects. Maar die hoort u morgen. En een beetje zonde om dat nu af te moeten breken na twee minuten. He? Dat is het gewoon te goed voor. Dat moet je niet doen. Maar weer eerlijk wezen. Goede nummers moet je uitdraaien. Slechte nummers kun je halverwege wegdraaien. Maar. Goed, het zit erop voor vandaag. Deze woensdag aflevering van uh, Zandvoort Lunch. En uiteraard zijn we er morgen weer. Ook weer met Dolly. Dus uh, hetzelfde team morgen. Ik hoop dat u genoten heeft van deze zeer internationale show. Luisteraars natuurlijk in New York aan toe kan nou. je kan dat zeggen tegenwoordig. He? Goed, het is klaar. We gaan de zon in. Want het is heerlijk weer buiten. Dus uh, geniet van de zon. Ik denk dat mijn thuisstoeltje, die zet ik gelijk lekker buiten straks. Heerlijk in het zonnetje. Ja, dan moet ik eerst nog even een uur reizen natuurlijk. Maar, maar dat ja, dan weer wel dan dan we weer wel. Maar ja, jij kan altijd niet in je scoot, hè? Vanaf het moment dat je de trein uitstapt, toch? Zo is dat. Ja. Hé, hey, dames en heren. Nog eventjes een mededeling voor geverre u het niet weet. Als u morgen toevallig met de bus moet, forget it. Want morgen rijden er in deze omgeving geen bussen. En dit vanwege een uh, staking van de chauffeurs van Connection. Dus morgen rijden er geen bussen. Of misschien heel mondjesmaat. En dan moet je het maar even op internet checken. En voor de rest was het vandaag ook een historische dag. Want het is, vandaag was het 54 jaar geleden... 54 jaar geleden, dat, geleden dat de Beatles, Beatles hun twee concerten <laughs> in Blokken hadden. Weet jij dat nou weer? Of dat je dat gisteren wel vijf keer verteld hebt. En uh, dat was ook... <laughs> En gisteren waren ze in Treslong, hè? Ja, maar dan heb je ook verteld dat ze dan morgen... Uh, ja. dat dat concert in Blokken was... en dat jij er niet naartoe mocht als knaapje van 16 jaar. Ja, erg, hè? Ja, ja dat vond ik heel zielig voor ja, je. Vind ik Want wel. Toen, was, toen was Nederland toch nog heel onschuldig, toch? Ja. Ja, dus waarom mocht je nou niet? Ja, dat weet ik niet. Nou, ja. Ik mocht niet. Nee. Ik heb ze gezien op een beeldschermpje van 38 De 30 centimeter, ja, je zei het. Ja, ik heb het gehoord, ja. Ah. ah. ja. Nou ja, het is niet anders, het is ook niet meer, te, uh, niet meer terug te roepen. Nee, nee, je kan het ik ook het, weer over doen. Je kan ook niet tegen ze zeggen van kom nog een keer terug, want nee, kan ook niet meer. ook niet meer, nee. Nou, zo zie je maar, als er kansen zijn, moet je ze grijpen. Zo is dat. Ja. Nou. Nee, ik zeg het niet. <lacht> <lacht> <lacht> We gaan nou, wat? Ja, morgen weer. We gaan eruit. En ja. ik wens u een hele fijne zondag woensdag toe. Ik ook. Doe geen dingen die wij ook niet zouden doen. En dus um, tot morgen. Tot morgen. Dag.